Hij is een hele bekende tune, dit natuurlijk. Het wordt niet de definitieve tune, maar wel uh, een uh, heerlijk sportief programma vanmorgen met een nieuwe collega. Een nieuwe collega bij Sierum Zandvoort. En die ga ik nu in u voorstellen. Henny Rukert. Henny welkom. Dankjewel. Wat fantastisch dat jij hier uh, in Zandvoort uh, een prachtig sportprogramma voor ons gaat maken. Want vertel eens, uh, hoe is het allemaal zo gekomen? Oh, <laughs> 40 jaar geleden ja. werd ik uitgenodigd door Alice Oh ja. voor het programma op dinsdagmorgen van 11 tot 12 om te praten over sport. Ja. 40 jaar lang heb ik dat in mijn hoofd gehad, ja. ik wil dat eens zelf doen. Ja. Ik woon sinds kort in Zandvoort en ik dacht, boem, we gaan het gewoon doen... En uh, dat is eigenlijk de reden. En toen ben je in contact gekomen met de, met de lokale radio hier. Ja, die vroeg een vrijwilliger. Ja. Nou, hier zit hij. Hier zit hij, fantastisch. Hé, hey, en, en niet zomaar een vrijwilliger heb ik begrepen... want jij hebt je sporen al verdiend bij de Omroepen. Ik heb 25 jaar bij de Omroep gewerkt. 15 jaar bij langs de Lijn. 10 keer Radio Tour de France. De Tour verslagen met Theo Komen nog in die jaren. Ja. Daarna ben ik vanaf 90 documentaires gemaakt. Ik heb er zo'n 50 gemaakt... Ja. Moest toen voor een uh, documentaire uh, voor de Nederlandse televisie naar Sint-Maarten. Heb die documentaire gemaakt en werd verliefd tot het eiland. Ja. Heb daar 17 jaar gewoond. Oh. En ben in 2007 teruggekomen. Eerst in Heemstede, toen in Bennebroek en nu in Zandvoort. Steeds dichterbij en uiteindelijk uh, waar je wezen wil. Ja, en dat ja. is hier, want het is fantastisch. Hoewel het maar 9 graden is en koud, maar het wordt echt een mooie dag. Maar, uh, ja, want hier toen we uh, zeg maar binnenkwamen in de studio was het hier ook uh, behoorlijk uh, fris. Ja, je hebt hem goed opgestookt. Ik heb hem dus, mooi ja. opgestookt. Hè. Ja. Zeg maar sport, daar word je hongerig van. Ja. Ik, uh, ik, ik heb uh, het idee om dan eerst maar een hongerig plaatje te draaien. En, en dat, dat doen is... we met, met Dotan, Hungry. Ja, dat is een van de platen die gekozen is door onze gast. Ja. Karim El-Kabali. Ja. Daar gaan we zo meteen mee praten. Nou, fantastisch. Heel veel succes met je programma. Dank je wel. Hit up the bar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 Eerste plaat gekozen door onze gast van vandaag, Michael Karim El Gabali. Eén dag heeft hij in Haarlem gewoond, daar werd hij geboren en daarna ging hij naar Zandvoort en daar is hij nog steeds. Nog steeds, 22 jaar lang woon ik hier al in, in dit prachtige dorp. Ja, het is een mooi dorp. Hè? Slecht weer vandaag. Koud. Ja, dat is een zonde. Ik, ik had ook gehoopt op wat mooier weer. Normaal neem ik het altijd mee, maar vandaag dan niet, helaas. Maar ja, het is helaas niet zo mooi weer. We zijn hier vandaag om over sport te praten. Jij bent een groot sportman. Ik ken jou van de velden. Dat gaan we straks doen. Want eerst het nieuws van vandaag. The thrill is gone. Bibi King is overleden. Zonde. Ja, ik hoorde het net ook op het nieuws. Uh, hij uh, had suikerziekte, vernam ik. En uh, ja, het is natuurlijk uh, altijd zonde als zo'n grote legende gaat. En uh, ja, dit is natuurlijk een, een ongelofelijke muzikant. Zeker... Ik ben ook nog stiekem een keertje op een blauwe maandag uh, hier radiomaker geweest. En het ja, is altijd zonde als een, een muzikant gaat. 89. Op zich een goede leeftijd. En zijn maar... muziek is eigenlijk onvergetelijk. En daar gaan we naar luisteren. The thrill is gone. King, 89 jaar, vandaag overleden. We zullen hem missen, maar niet zijn muziek, Michael. Nee, die kun je, altijd nog, uh, kun je altijd nog horen natuurlijk. Dat is een ja. prachtig nummer, hè? Zeker, heerlijk. We gaan praten over sport, want jij bent een hele, hele grote sportman. Je bent begonnen, zeg maar, in 2012 als trainer van de F's. Waar was dat? Dat was bij SC Alliance, daar zit ik toevallig nu nog steeds. Uh, ja, daar, daar ben ik begonnen, op mijn 17e, het is ongelooflijk... Uh, ja, en uh, dat, dat, daar heb ik mijn eerste, voetbal, of mijn eerste stappen gezet in het voetbal. Ja, dat zijn behoorlijk wat stappen, want je doet ontzettend veel. Je bent scheidsrechtercoördinator je bent trainer, je bent coach. Uh, er is trouwens een, een, een rumor, een, een gerucht, mm -hmm. dat jij bij Zandvoort gaat trainen. Er zijn geruchten, ja. Ja, dat, dat klopt. Ik ben benaderd om hier uh, in Zandvoort uh, ja, de overstap te gaan maken. Of ik dat ga doen, weet ik nog niet. Ik bedoel, ik heb nu een heel mooi en leuk team... Team kan ik natuurlijk ook uh, in de zomer wat versterken. Uh, maar ja, aan de andere kant, het kiebelt toch ook wel een beetje om in mijn eigen dorp weer eens een keertje iets te gaan doen. En dan is uh, SV Zandvoort misschien wel een leuke optie. Ja, en hoe ver ben je ermee? Uh, nog niet heel erg ver. Ik ben uh, gepost. En uh, ja, het, het hangt er nog een beetje van af. Ik, uh, ik, ik ga eigenlijk mijn gevoel laten spreken. Aan de andere kant, ik zit nu ongeveer 5, 6 jaar bij Allianz. Uh, als trainer, zijn, coach zijnde. En ik denk nu wel. Uh, Soms ook wel eens een keertje van, nou, hoe, hoe is de uitdaging ergens anders? Kan ik daar hetzelfde kunstje ook nog een keertje flikken? En dan, uh, ja, dat, dan begint het toch wat te giebelen. Maar waarom zou je het niet flikken? Ja, dat weet ik niet, maar dat is misschien altijd een mooie, mooie testcase. Ja, dat is, uh, dat nou, is voorzitter Van Dijk van SV Zandvoort, als u luistert... Hij zit hier tegenover me en hij is het waard. Hij want, kan altijd bellen. Want uh, jij bent ook trainer-coach van het vierde bij Allianz. Mm -hmm. En dat is een competitie geweest, die komt niet zo vaak voor... <laughs> We gingen alle uit te stelten dat, uh, dat is ongelooflijk. Uh, het was sowieso een aparte competitie... doordat we drie speelronden speelden. Dus tegen elke tegenstander drie keer. En dat is, uh, ja, dat is uniek. Dat heb ik, heb ik persoonlijk nog nooit meegemaakt. Niet als speler en ook niet als, als, als coach en trainer. Um, de ja. reden trouwens... er waren veertien teams, maar vier hielden ermee op. En toen heeft de KVB gezegd... jullie spelen al drie keer tegen elkaar. Wat heel typisch is... is dat jullie in het begin... Vier bovenaan stonden. 9-0, 8-0, 7-2, 10-0. Wat is er gebeurd? Toen gingen die tegenstanders waar je het net over had... die, die stapten uit de competitie. En uh, ja, dat betekent dus dat je helaas je punten verspilt... en die kwijt zijn. Waardoor wij in plaats van, uh, ik geloof met uh, 18 punten voor stonden, toch maar 6, de, ja, 6, daarvan 6 over hadden. En met die 6 punten, ja, dat, dat, daar is ook niets meer bijgekomen... de eerste seizoen zelf. Het, het ging daarna totaal niet meer. De, de motivatie was weg. Het, het liep niet meer ook wel begrijpelijk als jij opeens uh, 12 punten mist natuurlijk. En uh, ja, toen de tweede seizoen zelfs uh, hebben we het blazoen een beetje opgepoetst. En opeens hadden wij daar uh, nog even uh, 32 punten in. Waardoor we nu uh, in plaats van uh, stijf onderaan gewoon ergens netjes in de middenmoot eindigen op uh, iets van 8 punten van de nummer 2. Dus dat is nogal prima. De Koninklijke HFC, het vierde daarvan, is ontzettend blij met jullie. Want jullie versloegen plotseling alle tegenstanders van ze, alle mannen die ze konden bereiken. Klopt. Wel ze. DSS, dan was er nog één. VSV. Ja, hoe, hoe, hoe, hoe kwam dat? Ja, het is eigenlijk een heel tactisch dingetje. Uh, ik ga het... Ik, zal ik het proberen uit te leggen? Ja. Vind je het makkelijkst? Kijk, uh, we speelden 4-4-2. En 4-4-2 kun je in verschillende formaties spelen. Vooral wat middenveld. En ik besloot... Uh, want we speelden altijd in een ruit. Uh, dat betekent wel dat je achterin misschien in de counter... wat, wat ja, kwetsbaarder bent. Maar ik besloot op dat moment om met drie... Controleurs te gaan spelen. Iets wat eigenlijk een soort van vloek in de kerk is. Zeker bij mij, want ik hou van mooi voetbal. Um, maar doordat je met die drie controleurs speelt... geen vleugelspelers meer hebt. <coughs> geen vleugelspelers meer hebt, uh, Ja, Ja, creëer je ook ruimte. Er valt heel veel ruimte op de vleugels. Waardoor je bijvoorbeeld je bek een rol kan geven. Van, kom maar gewoon op. Maakt niet uit waar je naartoe loopt. Kom maar gewoon op. Er valt heel veel ruimte. Onverdedigbaar, want iedereen loopt maar door elkaar heen. En op dat moment... Uh, ja. Is de tegenstander, zeker de eerste 20 minuten, is hij totaal de weg kwijt? Behalve één tegenstander, dat was HFC. Um, maar ja, het, het tactische is dus gewoon dat je met drie mensen voor je verdediging speelt. Waardoor gewoon die countermogelijkheid eruit is. Waardoor je altijd gewoon safe staat. En vervolgens, doordat door je, je die drie mensen daar hebt geposteerd. Dat je in de ruimte die vrijvalt. Dat je daar dus je spelers lekker doorheen kan laten lopen. Wat onverdedigbaar is. En uh, daarbij heb ik inderdaad, dat werd al een beetje gememoreerd hiervoor. Een beetje naar Louis Gaal gekeken met zijn 5-3-2, wat eigenlijk op hetzelfde neerkomt. Je laat ruimte. Door die ruimte kun je gaan lopen. En ja, daaruit creëer je veel kansen. Moet natuurlijk wel het team het goed opbakken. Dat was één ploeg die had het door. Dat is AFC. Daar hebben jullie ook niet van kunnen winnen. Dit seizoen helemaal niet van gewonnen. Behalve één keer in de voorbereiding. Maar ja, toen speelden we nog gewoon 4-3. En uh, ja, nou, het, is, uh, het is hem niet gelukt tegen HFC. En uh, dat, dat klaagde al een heel klein beetje hoor. Onze gast vandaag, dames en heren, Karim El Gabali, Zandvoorten voetbal. Idioot, zeg ja, maar. Ja. En hij heeft vandaag ook zijn platenkeuze. Ja, uh, we gaan luisteren naar uh, Wiz Khalifa en Charlie Putt met See You Again. It's been a long day without you my friend and I'll tell you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 Karim El Kabali, voetbaltrainer, Zandvoorten. Uh, even terug naar die F's waar je ja. begonnen bent. Dat is toch eigenlijk het allerleukste dat er is? Hè? Je kan ze toch alles leren, inderdaad. Dus uh, vanaf niks uh, kun, kun je iets doen. En dat, dat is natuurlijk altijd een leuk gevoel. En uh, jij weet het volgens mij wel, want uh, jij bent natuurlijk ook zelf uh, trainer Ja. bij de F. Ik ben hoofdtrainer F bij Allianz, dus vandaar dat we elkaar zo goed ja. kennen natuurlijk. Trouwens, over dat zandvoort trainen. Mm -hmm. Jij en ik zouden daar natuurlijk heel leuk die overige senioren kunnen oppakken. Hè? Zeker. Het samen doen. Zeker. Zou leuk zijn. Oké. Okay. Nou, dat maakt mij vrolijk. Ik ben vandaag zo vrolijk. Maar dan moeten we nog even op <laughs> ja. wachten. Want Charles Dar, de man die al 40 jaar achter de drum zit en hier achter de knoppen zit, is even koffie halen voor mijn gast Karim El Kabali. En voor mijzelf. Ja, een koffie moet je natuurlijk drinken. Maar vrolijk, hè? Zo'n uh, zo lekker bakkie. We gaan kijken of hij hem uh, erop kan krijgen. Eerst krijgen we een lekker kopje. Is het is net gezellig, hè, zo'n vrijdagmorgen. Zeker. Mensen mogen trouwens binnenkomen. Ze mogen ons ook bellen op ZM uh, Radio Zandvoort. En met vragen aan jou. Dat, uh, dat zou leuk zijn. Ik krijg zo wel even het nummer door van Charles. En dan uh, gaan we dat doen. Maar zou jij het uh, nummer vrolijk kunnen draaien, Charles... Van Herman van Veen. Nou, daar word ik helemaal vrolijk van, uh, Henny. niet? Dus dat allemaal. <laughs> dat gaan we doen. Hoi. Jou ook, Karima Ja, ik herinner me het, dat het vanaf het Docus Kak is ook natuurlijk, Herman van Veen. Dus uh, ja, ik herken het wel. Ja, Charles Duif de man achter de knoppen vandaag. De technicus, jij en ik. En de voorzitter van CFM liepen hier de Polonaise door de burelen. Het weekend is net begonnen. Ik ben nou al aan de knoppen. <laughs> Even over dat, uh, dat trainen nog van jou. Jij uh, bent begonnen als F-trainer. Toen werd je D-trainer. En toen kwam je eerst succes. hè, Want je werd gelijk al kampioen met een B-team. Ja, de B-3. Het was uh, heel toevallig ook het team waar ik zelf daarvoor in had gespeeld. Dus ik herkende ook nog wel een paar jongens. Ja, en uh, dat was ongelooflijk. We pakten meteen, niemand had het verwacht. We pakten meteen de, de titel in de competitie. En het, dat was gewoon ongekend. We gaan daar zo verder over praten. Want het is vandaag ook een heel belangrijke dag... voor de keepers uit Zandvoort en omstreken. We hebben aan de telefoon een Roy Seids... Keepers trainer bij een aantal verenigingen. Roy, goedemorgen. Goedemorgen, Annie. Jij bent onderweg? Nee, wij zijn uh, inmiddels uh, aangekomen in Harderwijk. En uh, we zijn uh, compleet met uh, acht uh, keepers van Allianz uit Haarlem. Om, uh, aan, om mee te doen aan de finale dag voor de beste keeper van Nederland. Dat jullie, en dat ben jij dan en Ruud Slewe, de andere keeperstrainer. Dat jullie acht man op zo'n Frans Hoekdag hebben. Hoe heb je dat in hemelsnaam voor elkaar gekregen? Uh, nou, hoe we het voor elkaar gekregen hebben, dat, uh, ja, dat blijft altijd een, uh, een vraag. Uh, we zijn uh, een aantal maanden geleden met 21 keepers naar uh, de, voor, de voorrondes geweest in nieuw vennep En in die, op die voorrondendag hebben 11 keepers van Allianz zich gekwalificeerd voor de finale dag. Helaas uh, hebben we van de 11 uh, drie moeten afzeggen door vakantie of blessures. Dus we zijn nu uiteindelijk met acht man over. Uh, in alle voorrondes zijn uh, bijna 2600 keepers geweest en op de dag van vandaag staan er 200 keepers nu uh, op het veld om hun laatste instructies te krijgen om de finales tegen elkaar op te gaan nemen. Dat is een enorm succes hè, voor Ruud Sleven en jou. Ik zie je woensdags bezig met al die kinderen, maar het is onvoorstelbaar. Hoe, hoe kan het dat er uit één club zoveel van die jongens, van die goede keepers uh, opeens omhoog gaan? Uh, ik denk dat het uh, aan de ene kant een stukje motiveren is van de jongens, uh, maar ook vooral de samenwerking met, uh, met, met onder andere jou als hoofdtrainer en de andere hoofdtrainers, om de jongens die er talent van hebben ook weer uit te pakken en uh, ja, die extra aandacht te geven, zeg maar. Ja, en uh, Roy, wat is nou precies jou, jouw geheim eigenlijk? Uh, ja, wat doe jij nou echt om de jongens een stap verder te, te krijgen? Uh, herhalen, herhalen, herhalen. Eigenlijk uh, regel 1 in, in, in, in het trainen van voetballers. Uh, alle oefeningen blijven herhalen. en uh, Zolang ze er niet moe van worden, blijft het goed gaan. En elke keer de, de lat een stukje hoger leggen. Dat is uh, denk ik mijn enige geheim. Ja, want uh, als je dan kijkt bijvoorbeeld naar, naar, naar het keepersvak. Dat is natuurlijk wel een, een apart uh, vak binnen het voetbal. ik bedoel uh, Het wordt vaak onderschat. Ik ben uh, zeker ja. van jouw lijn ik, dat je echt heel veel moet trainen en, en moet herhalen. Het is natuurlijk ook de snelste weg om, om succes te behalen. Uh, nee, ik denk juist niet. Uh, nee? Kijk, uh, je hebt uh, bij een gemiddeld, uh, gemiddeld elftal heb je vier verdedigers in een veld staan. Uh -huh. Dus heb je vier kansen om in dat veld te komen. Maar je hebt altijd maar één keeper per team. Dus als keeper moet je ja, toch wel uitzonderlijke kwaliteiten beschikken om, uh, om verder te komen. Terwijl je een, een, een iets mindere verdediger zou het ook nog kunnen behalen. Als keeper bedoel je dan? De, de... Nee, als, nee, de, de, de, nee, qua veldspeler heb je gewoon meer mogelijkheden en ben je sneller, uh, ja, sneller de kans om hoger op te komen dan als keeper. Omdat je als keeper maar, ja, maar één plek te vullen hebt. Mm -hmm. En als er drie, per, drie pers personen zijn om die plek te vullen, ja, dan moet, moeten er dus twee afvallen. Goede keepers zijn altijd goede voetballers. Is dat zo? Ja. En uh, daar ben ik, uh, ben, ik wel, ben ik wel van overtuigd. En hoe komt dat? Nou ja, nee, laat ik het anders zeggen. Uh, goede spitsen zijn vaak goede keepers. Want uh, er zijn ook keepers die niet goed kunnen voetballen. Want ja, ja. Je hebt uh, vooral op de, op de leeftijdscategorie die wij doen, dus de 8 tot 12-jarigen, daar moet je het onderscheid maken tussen twee soorten keepers. De goede keepers, die echt de aanleg hebben, het uh, gevoel hebben en het ook echt willen. En de keepers die noodgedwongen, keeper geworden zijn omdat ze in het veld eigenlijk niet goed genoeg waren. En helaas is dat nog steeds de praktijk. Ja. De Franshoekdag. Dat is ja. een, een jaarlijks terugkomend evenement. Ja, Franshoek doet uh, in alle voetbaldistricten van Nederland uh, voorrondes gedurende het hele jaar. En uh, dat sluit hij dus elk jaar af met een finale dag zoals vandaag in Harderwijk. Ja. En, is, en is daar wat te winnen voor die jongens? Maar uh, nou ja, dat staan ze dus nu allemaal uit te leggen Dat kan ik dus niet meekrijgen wat precies de prijs is Ik zie wel een grote beker staan op, het mi op de middenstip En uh, ja, natuurlijk uh, voornamelijk de eer en de ervaring die je ermee op doet Jij bent met acht van je jongens Hoeveel ja. krijgen de eer vandaag? Uh, voor mij alle acht Hartstikke leuk de Ruud, uh, de groeten Heel veel succes ja, ik... En ik hoor graag hoe het gegaan is Dat doen we Dag Zandvoortse okay. keeperstrainer trainer Roy Zeits. Dankjewel Dankjewel, me Oh, I know why you're chasing all the headlights. Oh, cause you always trying to get ahead of life. I welke muziek en een heerlijk programma. Een nieuw programma luisteraars bij Zium Watertoren Sport... met Henny Rukkert. En niet zomaar een uh, verslaggever, nee. Tien keer de Tour de France uh, uh, heeft hij uh, maar iets uh, verslagen. Want uh, ja, Theo, er was een tijd van komen... maar ook weer een tijd van gaan. En uh, Henny heeft dat prachtig ingevuld. Henny, Het was een headlight die Theo Komen, kan ik je vertellen. Wat hebben we die man gemist, zeg? Ongelooflijk. Wat vond jij ervan, uh, Karim? Van het nummer of... Uh... Beide. Van dat nummer vond ik het, ja dat is gewoon, uh, dat, ik hou hier wel van, dit is gewoon mijn favoriete muziek eigenlijk. Want Robin Schulz was door jou gekozen ook. Ja, ja, ja klopt. Ja en uh, uh, jullie hadden het net, natuurlijk over de Tour de France. Dat is misschien wel mijn guilty pleasure. Ik, uh, ja vanaf dat ik eigenlijk ongeveer kan denken, kijk ik al naar de Tour de France. Ik, ik hou er enorm van. Lekker je pyjama op de bank kijken naar uh, een wereldprestatie van uh, topsporters. Ik hou daar uh, echt heel erg van. Dus dat, dat, dat, dat is uh, misschien een mooie overeenkomst tussen ons dan. Het zijn inderdaad drieënhalve weken die ik weggooi in een jaar. Want ik zit van s ochtends vroeg tot s avonds laat achter de televisie. Met het radio aan natuurlijk. Want uh, die jongens doen het nog steeds mm -hmm. geweldig. Maar het is, het, het is een evenement, jongen. Het is echt heel nou, goed. In Utrecht, mijn startje, wordt. Ja, dan gaan we starten dit jaar. Ik ben erbij, denk ik, hoor. Ik hou ervan. Het zou uh, heel goed mogelijk zijn dat uh, een Nederlander in de gele trui begint, hè? Want... Misschien Tom Dumoulin, dat is ja, de, exactly. de tijdrijder op dit moment. Ja. Dus, uh, dat zou heel leuk zijn natuurlijk in Nederland. Misschien een beetje gepoest met het eigen thuispubliek. Dat werkt altijd wel goed. Dus ik, ik, ik hoop echt uh, zeer dat hij in het geel rijdt in Utrecht. Dat zou leuk zijn. We gaan het toch nog even over voetbal hebben. Ja. Want jouw carrière in de voetballerij... Hè, we hebben het gezegd, je bent begonnen als F-trainer, daarna de D. En toen, ben je, toen is er een hele speciale periode is er ontstaan. Want je werd dus kampioen met de B3... Mm -hmm. Maar dat team dat is zich gaan ontwikkelen tot wat het nu is. Ja. Vertel hoe dat gegaan is. Uh, nou, we zijn, daarna zijn we vervolgens naar de A overgestapt. Omdat er ruimtegebrek was. Uh, de A bijvoorbeeld bij Allianz op zondag. Uh, de B op, op zaterdag. Uh, wij gingen dus naar de A toe. Nou, dat ging volledig mis het eerste half jaar. Uh, toen zijn we teruggegaan naar de zondag B1. Dat, dat scheen, te, scheen te kunnen. De zondagcompetitie in de B. En vanuit daar hebben we het weer helemaal opgepakt. En juist door dat jaar A, denk ik, de, de, de A3 was dat toen... Um, ja, hebben ze toch een soort van weerstand gecreëerd. En hebben ze dat uitgebouwd. Uh, vervolgens gingen we naar de, de, de, naar de A2, dat de, de, jaar erop. En dat is misschien wel tot nu toe mijn mooiste jaar geweest. Uh, dat was vorig jaar. Uh, ja Helaas stopten toen ook een paar jongens... en werd het team natuurlijk ook wel weer aangevuld met andere jongens. Tussendoor. Maar in de A2 hebben we echt het succes geboekt... Waar, waar ik echt heel erg trots op ben. We zijn uh, vorig jaar uh, de halve finale doorgekomen van de KNVB-beker... Uh, dat was eigenlijk, denk ik, niemand verwacht. Zeker niet binnen de club. Uh... Dat zegt ook wel wat, hè? Ja. Oeh. En uh, we zijn in dat seizoen helaas ook tweede geëindigd. Dus we hadden het net niet. 48 punten. Ja, dat, dat is wel netjes. Dat is op zich wel netjes. Ja, maar het was vooral die KVB beker Dat, uh, dat leeft ook echt. Uh, het mo Mijn mooiste voetbalherinnering is nog steeds... dat wij een thuiswedstrijd speelden. Tans de halve finale dus thuis tegen AFC. En dat heel Allianz gewoon compleet afgeleid vol stond... voor een wedstrijd van de A2. Ja, dat, dat, dat, dat kan, bij mij kan dat niet meer stuk. Eh... Uh, Enorm veel spanning ook, daar ben ik ook heel erg eerlijk in. Maar dat was echt, uh, dat, dat echt ongelooflijk, dat, dat vergeet ik nooit meer. Ja, dat is ook onvergetelijk. Fantastisch, joh. Vandaag is een bijzondere dag in de voetballerij. Want er zijn twee broers, een tweeling, jarig. Weet je over wie ik het heb? Ik gok Simon en Luc. Nee, nee. Nee? Ronald en Frank. De andere tweeling. Jongens, gefeliciteerd. Wat vind je van deze mannen? Ronald de Boer, jammer dat hij geen trainer is. Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik, uh, hij, hij verkoos dit jaar uh, de carrière bij Fox Sports. Uh, voor de carrière als trainer bij Ajax. Frank de Boer vind ik uh, misschien wel de perfecte trainer. Ik, uh, als ik echt een voorbeeld zou moeten noemen buiten Loewe, Gaalom. Is Frank de Boer misschien wel een van, uh, van mijn grote voorbeelden. De manier hoe hij traint, hoe hij een elftal kan laten spelen. Uh, wat hij kan, want het, uh, dit jaar, echt eigenlijk niet. Ik vind dit jaar dat hij uh, te risicoloos speelt. Uh, ik. ik Vanaf las ik gisteren nog een stukje erover. Uh, want als je gaat kijken naar Ajax bijvoorbeeld op dit moment. Uh, die zijn vooral van het defensief positiespel. Oftewel ze houden graag het balbezit om niet een tegengoal te krijgen. En je verwacht bij Ajax toch wel min of meer een soort van attractief accret uh, voetbal. En, en ja, gewoon dat het er leuk uitziet voor de toeschouwers. Um, en als je dan naar de A1 kijkt. Het team wat Frank de Boer hiervoor heeft getraind. Dan zie je dat dat totaal anders is. En uh, ja, ik hoop toch echt serieus dat Frank ook echt die stijl weer terug weten pakken en weten vinden. Want ik denk dat op die manier... ze hebben het wel eens over Europees succes... dat je dan op die manier met wat versterkingen... dat je dan Europees succes kan halen. Ik was er zondag. En er was eigenlijk maar een kwartier dat het leuk was. En van de rest van de wedstrijd was het inderdaad... het schuiven en het rondkijken. En er kwam helemaal niks uit. In dat kwartier vielen drie goals. En nog mooie ook. Mm -hmm. De rechtsbuiten die ze hebben... die erg veel talent heeft... Elgazi. Die gaat weg... Er zijn drie grote clubs die achter hem aanjagen. Wat vind je daarvan? Dan is er een goede speler. En dan is hij weer weg. Ik vind dat de UEFA daar een regel voor moet gaan verzinnen. En dat Juist. is de regel. Uh, tot 25 jaar mag je niet getransfereerd worden. Ook niet als je jong of jeugdig bent. Ik bedoel, je hoort nu ook heel vaak. Uh, bijvoorbeeld die Odegaard van Real Madrid. Die is op zijn 16e al naar, naar Madrid gegaan. Verdient daar meer dan een miljoen per jaar. Ja, dan leef je wel echt in een hele aparte wereld. En uh, ja, ik vind gewoon. Uh, tot je 25e mag je niet worden, worden verkocht. Naar een andere club. Mag je alleen in het binnenland waar je woont... mag je worden getransferreerd. Dat, dat maakt elke Europese competitie sterker. Behalve dan de Engelse natuurlijk. Want die zit vol met, uh, met gekochte spelers. Um, ja, en ik denk dat dat echt een voordeel kan, kan gaan zijn. En ik denk dat, dat je op dat moment ook echt weer... Europees succes kan gaan boeken. Een aantal vreemde spelers in een team. Hoeveel zouden dat er moeten zijn? Drie. Drie. En niet meer. Nee. Waarom zou je dat willen? Zeker, in, in Nederland zeker. Ik bedoel, uh, je hebt bijvoorbeeld een club als NEC gehad. Uh, of NEC een tijdje terug, voor mijn vorig seizoen... Die, die speelden met alleen maar buitenlanders. Uh, en dan denk ik van... dat is één niet te trainen... omdat je allemaal verschillende talen hebt. Dus dat, dat, dat ga je ermee doen. Dat is ook gebleken, want ze zijn gedegradeerd. En aan de andere kant is het gewoon... Ja, dit, dit, het heeft geen zin, want je wil toch juist... je eigen spelers opleiden om daar weer geld uit te maken... en dan weer verder te gaan met je club. Kijk naar nou een club als PEC. Die spelen volgens mij met bijna alleen maar Nederlanders. En die hebben dan wel een paar versterkingen. Bijvoorbeeld een, een, een Nezit. Ja, die is misschien nu niet zo'n goed voorbeeld... Maar je hebt ook natuurlijk een Geron Thomas. Uh, van mij, uh, Kambu is ook een goed voorbeeld met de Hoesnak. Die ze hebben verkocht nu naar, naar Groningen. Uh, daar zit meer potentie in. Ik bedoel, als je dat doet, is dat veel logischer. En om even nog terug te keren bij Ajax. Wat ik vind eigenlijk, wat ze moeten doen... is misschien uh, qua spelstijl... niet meer de zijkanten heel erg opzoeken... maar juist eens een keertje durven die paas door het centrum te geven. Want als je die paas geeft... die eigenlijk onverwacht komt... en natuurlijk ook prima kan met een speler als Riedewald... die je dat gewend is, Klaassen denk ik echt dat je veel attractiever voetbal kan spelen. Want als je, als je dat durft te doen en niet steeds de, de, de makkelijke risicoloze opties kiest, dat je dan veel verder kan komen met je, met je spel als Ajax. En dat je dan op dat moment, denk ik, wel echt weer goed kan meedraaien om, om de titel. En ik denk dat het daar ook mis is gegaan dit jaar. Ja, maar het is wel een les. Zeker. Want als je met dat geschuif tweede wordt, dan kan je net zo goed aanvallend spelen en wel attractief voor het publiek. Ja, want waarom zou je... In de Eredivisie, als Ajax zijn, dan win je nou, 16 van de, van de 18 tegenstanders win je van. Dat is gewoon zo. Uh, thuis win je denk ik van iedereen, als het een beetje als het goed is. Dus waarom zou je niet, zeker niet thuis, gewoon durven te voetballen? Het, het, het durft gewoon nu niet te voetballen. En ik ben ook best wel blij dat bijvoorbeeld Ajax iemand als Nemanja Koudelje aanstelt. Of haalt van AZ. Ik, ik vind dat echt een, een geweldige speler, box-to-box -box player. Dat heeft Ajax op dit moment totaal niet. Mm -hmm. Dus allemaal, het zijn allemaal ideale schoonzonen. En hij zou misschien juist nu wel weer echt dat ene zekje kunnen geven. Maar ik denk dan ook, haal iemand als Berghuis. Zo'n een geweldige buitenspeler. Geweldig ja. En uh, ja, die mis je op dit moment. Maar een, een middenvelder erbij halen terwijl je er zelf genoeg hebt. Dat is toch ook een beetje raar? Ja, maar zijn er middenvelders die je hebt, zoals Serrero? is, is dat niet te licht. En, en een bazoer is net 18. Geweldig uh, trouwens. Dat, dat, dat wordt trouwens echt een hele grote. Ja. Dat, daar, dat is heel mooi ook voor de Nederlandse elftal... dat er zo'n middenvelder weer op staat. Um, ja, maar... dat ik het is nog zo jong bij eigenlijk. Ik bedoel, Sinkgraven hou je, die is voor mij 19. Klaas is 21 of 22, ouders mij. Um, ja, dat, het is allemaal veel te jong. En, en daar heb je echt ervaring ook bij nodig. En ja, Kuyo is dan niet de oudste, maar die is toch 23 jaar. Hij heeft al heel veel meegemaakt in de Eredivisie. Ja, en het talent spat van die jongen af. En van de trainers, hè? of laat, als Ronald weer gaat trainen. Maar in ieder geval van Frank. Heeft het toch goed gedaan in die jaren. Ja, dat, dat, dat, dat steekt mij persoonlijk ook wel een beetje. Ik bedoel, die man die heeft de vier kampioenschappen op rij heeft hij binnengehaald voor Ajax. Uh, weliswaar niet met altijd het mooiste spel, maar oké, okay, hij heeft ze binnengehaald. En vervolgens gaat het nu één jaartje minder. En, en hoor al dat uh, gezeur en, en gezalig, om, omdat het niet, nu niet loopt. Ja, heeft die man ook een keertje een uh, slecht seizoen bedoel, uh, dat, het is niet makkelijk. Als je, zeker niet als je van de boer bent en bent gewend om alles te winnen. Om dan een keertje te verliezen. Dat is, dat is natuurlijk ook niet leuk voor hem ja, ik vind gewoon wel dat Ajax zich moet gaan versterken. En, en Mark Overmars en Frank de Boer leggen dan heel vaak het detail op de voorhoede. Maar ik denk juist dat de voorhoede op zich wel compleet is. Met een Kishna met de en met een, een, een uh, Elkazi. Maar ik vind de achterhoede vind ik misschien wel iets te zwak. Ik bedoel, viergever. Je wil Europees, wil je verder gaan? Wil je overwinteren? Dat gaat niet lukken met zo iemand. Uh, misschien een Riedeweld natuurlijk die er aan zit te komen wel. Maar ja, nogmaals, die zit er aan te komen. Dus misschien moet je daar ja, een, een, een ervaren kracht halen. En het, misschien is het ook weer vloek in de kerk. Maar ik zal dan iemand als hij gaan halen. Gewoon puur om zijn ervaring. De ooyer Of oh, Van Dijk. Van Dijk, ja. Maar zal hij zal teruggaan van het Celtic? Hij komt in ieder geval naar Nederland. Dus. Ik hoorde wel een gerucht trouwens dat Ajax de afgelopen tijd uh, heel erg bezig is geweest met Ron Vlaar. Die is transfervrij op dit moment natuurlijk. van ja. na dit seizoen. Maar uh, Vaar die heeft uh, wel aangegeven dat hij dus nog niet terug wil naar Nederland. Mm -hmm. Dus dat, dat is natuurlijk ook het grote probleem van Ajax. Ronald en Frank de Boer. Vandaag jarig. Mannen, ik weet dat jullie luisteren. Gefeliciteerd, Fijne dag. Ben Odde en Odde You, Armin van Duren. I'm not saying I'm not sorry. I'm sorry. sorry. looking for another you. It's not getting any better. better. better. Oh, what can I do when there's something wrong? Dit is ZFM Sport, de Watertouren, op vrijdagmorgen... met als gast Zandvoorder Karim Elkabali. Voetbaltrainer, uh, uh, leider, coach... Ja, wat niet eigenlijk. Ja, wat niet <laughs> eigenlijk. Nou, wat niet eigenlijk. Je was hier bij deze radiozender. DJ. Ik ben hier uh, ongeveer vijf jaar lang, uh, vanaf mijn zestiende... ben ik hier ook uh, ja, presentator geweest. Op de vrijdag ook toevallig. Uh, tussen vijf en zeven had ik altijd uh, het weekend in. Waarbij ik ook, uh, inderdaad ook aandacht besteedde aan sport... Maar ja, dat is uh, een vervlogen tijd, is dat. Maar de deur staat open, hoor. Ik zie het. Nou, wat komt terug, man? Ja, het nou, is natuurlijk... Uh, ik ben anderhalf jaar geleden hier weggegaan. Gewoon omdat uh, ja, de tijd... Ook weer door voetbal. Ik bedoel, om, uh, op vrijdagavond train ik... Om zeven uur en dan tot zeven uur een programma maken. Is net dat het niet lukt. Ik kan me nog steeds niet uh, heel snel transporteren naar, een, naar Haarlem. Dus uh, dat was de reden. Maar uh, ja, wat ik, wat ik jou ook al gezegd De deur staat hier altijd open. En uh, wie weet uh, dat ik... Uh, in de nabije toekomst ooit terug gaan keren hier. Nou, dat hebben we afgesproken. <laughs> Charles, de man die achter de knoppen zit... van nou, Charles Duif, die is het er helemaal mee eens. Zeker weten, zeker weten. Mooi. <laughs> dat is hartstikke goed. Luister, het scheidsrechteren in het voetbal. Dat niveau. Ja. Wat vind je? Als ja, scheidsrechtercoördinator, <laughs> je moet er kijk op hebben. Ja, ik, dat, ik vind het op dit moment zeker... in de Eredivisie vind ik het nogal uh, steekjes laten vallen. Maar internationaal ook hoor. Dat, dat vergeten we nog wel eens in Nederland... We zijn heel erg aan het zeuren op onze eigen scheidsrechters. Maar als je bijvoorbeeld naar een Engelse competitie kijkt... of naar Spaanse, Italiaanse... dan zie je daar ook wel echt de meest grote fouten worden gemaakt. En zeker in de Spaanse. Ik zat laatst Valencia, Real Madrid te kijken. En dan, dan zie je gewoon een scheidsrechter... omdat er met grote sterren werkt. ziet hij gewoon kijken van... Dat, we laten het maar lekker doorgaan... en we geven maar een vrije trap aan Ronaldo. Dat helemaal nergens op slaat, want er is helemaal niks aan de hand. En uh, ja, dat... Het niveau van scheidsrechters is gewoon op dit moment zo slecht. En dat is zo slecht omdat ze gewoon geen hulpmiddelen hebben. Het, het spel gaat gewoon te snel. En als het spel te snel gaat, ja, dan kun je het niet zien. Nee. En dat, ja, dat, dat is gewoon een groot probleem op dit moment. De opleiding van scheidsrechters is ook heel belangrijk. En er wordt eigenlijk veel te weinig aan gedaan. Zeker. Ik vind ook bijvoorbeeld op amateurniveau: waarom geeft een scheidsrechter per wedstrijd 5 euro of zoiets? Dat, dat is een, een schijntje natuurlijk. Maar ja, zo'n scheidsrechter bink je daarmee. Uh, daarmee kun je hem ook weer een opleiding geven, noem het allemaal maar op. Je, je kan het veel meer structureren. En dat, dat vind ik sowieso wel in amateursport natuurlijk ook. Dat je, dat je daar veel meer structuur in kunt brengen, ten bate van een speler, van een, van een coach, van een trainer, van een scheidsrechter, van een bestuurder zelfs. Uh, ja, dat, dat, tot nu toe is dat nog niet zo erg. Wat er tegenwoordig veel gebeurt is dat ze uh, jeugdspelers wedstrijden laten fluiten, te beginnen bij de F'tjes... Maar ik vind dat een gevaarlijke ontwikkeling. Want die jeugdspelletjes die zijn ook aan het oefenen. Die weten eigenlijk nog niet precies hoe het allemaal hmm. gaat. En daar worden dus gigantische fouten gemaakt. Daar ligt de basis. Die fouten moet je dus niet maken, vind ik. Op dat moment moet je eerst de jeugdspelen een opleiding geven, vind ik. Uh, dat kan intern in de club natuurlijk. Zeker uh, voor de lagere categorieën... zou je gewoon met een, een goede cursus kunnen volstaan. Maar uh, ja, zoals je nu zegt... Uh, zonder enige opleiding. Gewoon hier heb je een fluitje en, en uh, misschien een paar kaarten. En... Zie maar wat je doet. Ja, dat is natuurlijk niet uh, hoe het moet gaan, vind ik persoonlijk. Je had het net over al die fouten die gemaakt worden in die wedstrijden. Mm -hmm. hè? Neem nou afgelopen woensdag. Het kan toch eigenlijk niet op dat niveau? Ja, dat, dat, is, de, dat is de UEFA en de, en de, de oude mannenclub van de IFAB. Die gaan over de, de scheidsrechterzaken. Ja, als zolang die niet toestaan dat er hulpmiddelen erbij komen... blijf je dit soort dingen houden. Het gaat om miljoenen, zeker afgelopen woensdag... De Champions League, dat, dat, je wil niet weten hoeveel geld dat is. Um, ja, zolang je daar geen, geen hulpmiddelen in toestaat, dan hou je dit soort dingen. En is het oneerlijk? Dat is absoluut zo. Zouden we terug moeten naar het oude systeem van de landskampioenen, waardoor ook scheidsrechters van andere landen meer kansen krijgen? Wat vind je daarvan? Ik zou het een goed idee vinden, waarbij je uh, wel moet aantekenen dat we ook een pilot hebben gehad in Nederland met Belgische scheidsrechters een tijdje terug. Dat liep niet zo lekker. Dat was geen succes? Nee. nee. Nee. Maar heb je een ander idee erover? Over de scheidsrechters? Mm -hmm. Ja, buiten dan die technische hulpmiddelen. Uh, ja, ik vind het een beetje trouwens dat er, dat er een vijfde en een zesde man achter het goal staan. Dat, dat heeft totaal geen zin. Uh, want die beslissen nooit wat. Ik bedoel, als er dan een overtreding is, dan, uh, ja, dan zeggen, ze dat, zeggen ze er niks van. En dan denk ik van, ja, waarom staan die mensen daar? Het kost alleen maar geld, die mensen worden ingevlogen. Uh, ja, ga dan nou eens een keertje gewoon echt die hulpmiddelen toestaan. We praten met Zandvoorder Karim El-Kabali. Hij is in Haarlem geboren, heeft daar één dag gewoond. Hoe ging dat? Geweldig, in het ziekenhuis. Uh, mooie zusters. Mooie oh, dat weet je nog allemaal. Dat weet ik allemaal. <laughs> maar toen gingen jou dus weer terug naar Zandvoort. Is ze zand. je, je vindt het fijn hier, hè? Ik vind het heerlijk hier. Ik zou er nooit weg willen. Volgens mij al... heeft hij hier ook de show gestolen, of niet? Nou, hij heeft absoluut de show ja, gestolen. Hier is Keigo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 We stole the show are sold out, kisses fading, but the band plays on now, we're crying, crying, so let the velvet roll down, down, no heroes, still, it's one to blame, while we we'll did roll this to stage, and the thrill, the thrill is gone.